8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u dat u binnenkort goedkoper kunt gaan tanken langs de snelweg. De markt wordt opengebroken. En veel praten in het torentje in Den Haag en het congres in Washington. Hoe krijgen ze het land weer aan de praat? Nu is het NOS-journaal. Holland Casino staat onder curatelen van zijn banken. De schulden van het bedrijf zijn sterk opgelopen. Op korte termijn zal de schuld 100 miljoen euro zijn. Het gaat al jaren slecht met Holland Casino... door toenemende concurrentie van internetgoksites en speelautomatenhallen. Het gokbedrijf is sinds gisteren in overleg met de vakbonden over maatregelen. In totaal wil Holland Casino 36 miljoen euro besparen op personeelskosten... door de verschobering van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten er opnieuw mensen weg. Een jaar geleden werd al aangekondigd... dat er ruim 400 banen geschrapt zouden worden. Premier Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher... hebben ruim drie uur gesproken met D66-leider Pechtold. En na afloop, rond half één vannacht, kwam Pechtold naar buiten. Het was een verhelderend gesprek. En daar wil ik het ook op dit moment bij laten. Omdat alles wat ik over de inhoud nu zou communiceren... het alleen maar voor de vervolgstappen ook weer ingewikkelder maakt. Er is veel besproken. Uh, en morgen gaat de minister van Financiën door. Volgens Dijsselbloem is gesproken over een heel brede agenda. En vandaag wordt er dus verder gepraat. Dan zijn er ook weer gesprekken met de andere oppositiepartijen... CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP... 50 plus. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro. Een derde van de leden van criminele jeugdgroepen... heeft zich sinds 2000 ontwikkeld tot zware crimineel. En nog eens een derde houdt zich bezig met kleine criminaliteit... en is in een aantal gevallen veel Dat blijkt volgens Trouw uit het onderzoek Jeugdgroepen van Toen... dat vandaag wordt gepubliceerd. De onderzoekers gingen de gangen na van drie jeugdgroepen... uit Amsterdam, Utrecht en Dordrecht...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 No. Volgens de jury stond Murray bekend als een bekwaam arts... en kan AEG Live dus niets worden verweten. De familie van Michael Jackson had de concertorganisator aangeklaagd... en eiste een schadevergoeding van 30 miljard dollar. Murray gaf Jackson vier jaar geleden een overdosis propofol... waarna de zanger overleed en de arts kreeg vier jaar gevangenisstraf. <middels> Het weer vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. En aan het eind van de middag en vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt vandaag 14 tot 18 graden bij een stevige oostenwind. Nou, toch wat uh, meer files dan verwacht, Eurlanden van der Velden. Veel ja. ongelukken vanochtend, hè? Veel ongelukken. De teller staat al op 200 kilometer. Vooral, ja, Noord-Holland hadden natuurlijk problemen op de A9, de Wijkertunnel. Aanrijding bij Rotterdam en ook in het zuiden van het land bij de Moerdijkbrug. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij Roosre 7 kilometer. Daar is de linkerrijsrook dicht. Opruimwerkzaamheden op de A9, ook maar Amstelveen voor de Wijkertunnel 9 kilometer. Daar is nu alleen nog de linkerrijsrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Knopenson zit nog 7 kilometer kilometer, dat gaat weer een beetje de goede kant op. Maar nog wel veel vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knopen Klaverpolder, 7 kilometer. Vanochtend hadden we al een aanrijding met twee vrachtwagens op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Krooswijk 4 kilometer, daar is de vrachtwagenstrook nog steeds dicht. Daardoor loopt het ook een beetje vast op de A16. En een aanrijding in de dagelijkse file op de A67 Venlo richting Turnhout. Het is nu langzaam rijden tussen Asten en Knopend Leendeheide over 11 kilometer. Verhelderend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 En Marcel in de Verenigde Staten zijn de eerste onderhandelingen begonnen... om de shutdown ongedaan te maken. En bij onderhandelen begint tegelijkertijd ook het Zwarte Pieten. dus de leider van de Republikeinen, John Boehner... en de opbrengst van al dat gepraat, nul. Nee, dan het verhelderende gesprek gisteravond in het torentje. De slaap zal nog niet helemaal uit de ogen zijn... bij de bezoekers van dat torentje. Vannacht werd het een... Verhelderend gesprek, inderdaad, Marcel. Um, tussen Rutte, Dijsselbloem, Ascher en Pechtold. Verhelderend werd het genoemd door Pechtold. Resultaten? Daar willen ze het eigenlijk niet over hebben. Nu nog niet, Joost Vullings. Um, het is een imposant rijtje sprekers. We missen alleen de naam van Buma van het CDA. Is er al een keuze gemaakt door het kabinet? Alle ballen op D66? Nou, D66 willen ze wel duidelijk erbij hebben. Anders ga je niet zoveel moeite doen en tot diep in de nacht... in het uh, torentje zitten te overleggen met, met de top van het kabinet. Of er verder een keuze is gemaakt, uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd gewoon nog niet. Ze gaan wel een stuk schrijven en dat komt uh, vandaag naar de fracties toe. En uit dat stuk kan wel blijken dat er een keuze is gemaakt... Uh, voor bepaalde partijen. Daar staat het misschien niet letterlijk, maar wel... Uh, ja, wat het kabinet wil, welke richting het op wil... en daar kan je dan als partij uit uh, opmaken van... nou ja, dit is niet wat wij willen, dus wij haken af. En andere partijen, uh, partijen zullen denken, hey, wij zien aanknopingspunten en wij willen verder praten. Maar goed, tot op heden heeft het kabinet iedere keer teleurstellende... Uh, uh, gebiedingen gedaan richting de oppositie. Het was niet voldoende. Het is de vraag of het kabinet uh, ja, vandaag wel met een, met een bot komt... waarvan de partijen zeggen, kijk, nu weten we wat het kabinet wil. Hier kunnen we wat mee. Wij gaan door of wij uh, haken af. Hm. Maar Joost, al even over Buma. Zit hij nou tandenknarsend achter de vitrage te kijken? Nou ja, dat, dat, denk, dat denk ik niet. Uh, kijk, uh, hij heeft een heel duidelijk standpunt. Hij zegt van, uh, ik wil met het kabinet praten en ik weet wat ik wil. En het kabinet moet heel erg mijn richting opkomen. Zo niet, uh, ja, dan zeg je geloof ik even goede vrienden, maar ja, dan, dan niet. Uh, en zowel, ja, dan weet hij dat hij veel binnenhaalt en is hij die, is die ook blij. Hmm. Ja, we moeten toch wel een beetje haast maken, hè? want... Um... Zou ongeveer volgende week zou er toch wat, uh, wat helderheid moeten komen. Laten we de dag even inkijken. Denk je dat we de eerste afvallers gaan zien uh, vandaag? Ja, ja dat, dat, dat vermoed ik wel. Uh, uh, ik bedoel, het, is een, het is een lastig proces, je kan het niet voorspellen... maar we zijn nu al dagenlang bezig met, met, met de hele meute. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Uh, de oppositie roept het al vanaf maandag... maar het kabinet moet inderdaad nu gewoon eens een keer een richting kiezen... met welke partijen ga je verder en van welke partijen ga je afscheid nemen. Dus ik, ja, dit, dit lijkt mij wel de dag waarop dat gaat gebeuren. Oké, okay. Joost Vullings, dan horen wij van jou op Radio 1. Dank je voor nu. Gaan we naar de Verenigde Staten. Oplossing voor de shutdown daar is nog niet in zicht. Bepaald niet. President Obama had gisteravond een ontmoeting... met de leiders van het congres, maar ze kwamen er niet uit. Sinds dinsdag is een groot deel van de overheid gesloten. U weet dat omdat er nog geen nieuwe begroting is. Correspondent Wouter Zwart in Washington heeft onderhandelingen gevolgd. Het gesprek gevolgd o, tussen Obama en de republikeinse leider John Boehner bijvoorbeeld na afloop zeiden ze niks. Ja, ze hebben wel wat gezegd, maar uh, wat ze allemaal zeiden was dat het resultaat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 Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Veertien minuten over acht inmiddels. Langs de snelwegen betaal je altijd de halve prijs. Als je tankt, benzine en diesel. Maar dat gaat veranderen. Prijsvechter Tango opent vandaag een onbemand tankstation... langs de snelweg A27 bij Eemnes. Het is een proef. De eerste snelweg-tankstation in de Randstad zonder personeel...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 En wij weer blij. Tom Huiskens van de BOVAG. Jelande van der Velden bij de ANWB. Waar kan men rustig één kopje koffie drinken langs de snelweg? Ik zou zeggen, als je nog vanuit Alkmaar moet vertrekken... wacht nog even, blijf of thuis... of uh, zoek daar alvast een tankstation op... met een uh, goede cappuccino. Want uh, 14 kilometer tussen Knopend Kooimeer en Beverwijk... de Wijkertunnel, dat, uh, dat is niet zo gauw weg. Daar is nog steeds één uh, reisrook dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Voor de rest is het een uh, behoorlijk drukke ochtendspits. De teller staat nu op 260 kilometer file. Ook een probleem op de A12 van Den Haag naar Utrecht... Of het ook voor een deel te maken heeft met laagstaande zon. Dat zou ook nog kunnen. Maar op de parallelbaan bij de afrit, daar werken de verkeerslichten niet goed. Het is in ieder geval langzaam rijden vanaf Nieuwe Brug tot aan Oude Rijn over 10 kilometer. Tien minuten voor half negen is het. Luistert u dan maar rustig gewoon naar het NOS Radio 1-journaal... als u in een van die files staat. Dan praten wij u bij bijvoorbeeld over Holland Casino. Het staatsgokbedrijf zit in grote financiële problemen. Het is onder curatelen gesteld van de banken. We hebben nu contact met Huug Brinkers van vakbond De Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt dat in, dat het bedrijf onder curatelen staat? Uh, voor zover wij begrepen hebben, betekent dat dat uh, bij de banken het bedrijf is overgegaan naar een afdeling bijzonder beheer. En dat betekent dat men wat meer dan, uh, met meer dan normale belangstelling kijkt naar uh, hoe het bedrijf zich uh, ontwikkelt. Mm, um, ik heb altijd gedacht dat als je onder curatele wordt gesteld, in ieder geval bijvoorbeeld als persoon, dat je dan zelf niets meer te zeggen hebt over je uitgaven. Nee, maar zover is het absoluut niet. De, de, de, de, de stichting, is, uh, stichting Holland Casino is overgegaan de afdeling bijzonder beheer. Men kijkt, uh, omdat men natuurlijk kredieten verschaft uh, aan Holland Casino met meer dan normale belangstelling naar de ontwikkelingen bij het bedrijf, maar van curatelen is geen sprake. Nee, want meer dan gemiddelde belangstelling. Het bedrijf heeft sterk oplopende problemen, sterk oplopende schulden. Nou, wat je ziet is dat uh, aan de batenkant het bedrijf uh, problemen heeft. Uh, als je naar de omzetontwikkeling kijkt, dan, uh, ja, dan neemt hij verder af. Dus de, en, de inkomsten uh, zijn niet voldoende op dit moment? Ja, en de resultaten van, de, van het bedrijf staan onder druk. Ja. En daarmee dus de kosten te hoog. Meneer Brinkers, daar gaan ze dan iets aan doen. Uh, bent u daarover in gesprek? Ja, wij zijn uh, gisteren gister, uh, cao-onderhandelingen gestart. Uh, geen normale cao-onderhandelingen, maar gesprekken over uh, nou ja, toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden... voor. Uh,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 als het gaat over de batenkant van, van het bedrijf, dus de opbrengstenkant van het bedrijf... en de weg die men nu lijkt te kiezen, ja, dat is toch de weg van de minste weerstand. Natuurlijk is kostenbewustzijn belangrijk, maar uh, dit kun je aan je medewerkers niet vragen. Nou, wacht uh, even, los... even, meneer Brinkers, want als zij, oh, ja? als zij dit niet vragen aan hun medewerkers... dan zou het toch kunnen betekenen dat er heel veel mensen uitgaan. Het is toch de keuze of uh, je inlevert of dat je collega's ziet vertrekken, lijkt mij. Nou ja, kijk, het bedrijf is natuurlijk al jarenlang in zwaar weer. En de reorganisatie, een realisatie op realisatie. Het personeel heeft, als het gaat over arbeidsvoorwaarden, al het nodige ingeleverd. En wat je ziet is dat de ziel is uit het bedrijf. Uh, de toekomstvisie die met het personeel wordt gedeeld, uh, nou, die wordt niet of nauwelijks uh, onderschreven. Uh, uh, er is een gebrek aan visie, daadkracht en nou ja, goed, ook de, ja. de, de professionaliteit van het bestuur uh, daar wordt aan getwijfeld. Ja, en dit kun je je medewerkers gewoon niet vragen. Maar daar zou het komt, niet zo kunnen komt? betekenen dat Holland Casino op dit moment met het verdienmodel dat het heeft niet verder kan? Nou, dat, daar twijfelen wij ernstig aan. Wij denken dat er van een, een technisch faillissement op dit geen sprake is. Er zijn ontwikkelingen in gang gezet waarbij men uh, eigenlijk weer terug naar de basis van het casino gaat. Uh, uh, er zijn werkgroepen in het leven gesteld. Uh, wat je ziet is dat van de voorgestelde maatregelen, dat die op dit moment nog nauwelijks zijn uitgewerkt. En dat eigenlijk ook de effecten van de maatregelen nog niet helemaal helder zijn. En wat je nu aan je personeel vraagt is om gaandeweg dat project de substantieel deel van je arbeidsvoorwaarden in te leveren. En vervolgens heb je nog geen enkele garantie op dat je je baan houdt, mm. Nou, dat, dat kan in onze ogen niet. Volgens mij is dit een, uh, een stap te vroeg hè? Uh, en zal er eerst gekeken moeten worden naar de toekomst van het bedrijf. En dan kun je deze discussie met je werknemers gaan voeren op het moment dat zij ook vertrouwen hebben in de visie en de toekomst van het bedrijf. Nou, u zegt een stap ik... te vroeg, meneer Brinkers, maar u schetst een zeer negatief beeld. En we weten al jaren van de problemen bij Holland Casino. Ja. Uh, hebben ze te lang door aangemodderd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, als je kijkt naar, uh, naar uh, uh, de opeenstapeling van, de, nou ja, strategisch toch wel uh, behoorlijke misses, uh, uh, bijzondere merkwaardige investeringen waar heel veel geld in is verdwenen, uh, ja, dat, dat is eigenlijk heel veel werknemers een doorn in het oog al jarenlang. Goed, dan is er ook niet ingegrepen door bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen. Nee, nou ja, dat is ook iets waar wij met, natuurlijk met een aantal stakeholders van Holland Casino als bonden over willen praten. Dat wij natuurlijk, als je kijkt naar de, naar de, naar de, naar de corporate governance van het bedrijf... dat er toch wel merkwaardige dingen zijn gebeurd hè, na het vertrek van Dick Flink is uh, meneer Van den Dijvel aangesteld. Maar ja, die is als uh, raad van commissarissen... Ja. lid van raad van commissarissen... jarenlang ook verantwoordelijk geweest voor de situatie. Nou ja, dat, dat wordt door het personeel niet begrepen. Goed, er wordt weer verder gepraat. Dat in ieder geval om half tien. Meneer Brinkers van vakbond de Unie, hartelijk dank. Uh, we hebben natuurlijk ook Holland Casino gebeld voor een reactie... maar die wil voorlopig nog niet reageren. Zeven minuten voor half negen. Is even kijken hoe het bij Paul Sanders is in uh, Oosterwolde, Ja, we zijn al heel de ochtend... Te gast in Oosterwolde bij Henk Oostland van het huurdersplatform Mid en Vuur Mekaar. En inmiddels is ook aangeschoven Lex de Boer. Hij is directeur van Le Fier, een woningcorporatie in het noorden van het land. Hoeveel woningen heeft u in beheer? Uh, Zo'n 30.000. En u bent op weg naar de jaarbeurs, hè? Uh, nou, ik ga eerst nog even terug naar Zappenbeheer, als u het niet erg vindt. Ja, maar even voor duidelijkheid: wat gaat u vanmiddag doen in Utrecht? Nou, vanmiddag uh, is er een ediscongres. We zijn een vereniging van woningcorporaties. 400 corporaties samen uh, hebben die vereniging. En uh, vanmiddag uh, moeten wij stemmen over de vraag... of de deal die uh, door het bestuur is voorbereid met, uh, met het kabinet uh, van het zomer... of uh, dat ook een deal van de vereniging maken. Ja. Uh, om het maar even kort samen te vatten. 1,7 miljard euro, dat moeten alle woningcorporaties bij elkaar ophoesten. Uh, wat zou dat voor uw corporatie betekenen? Nou ja, bleef het nou bij 1,7 miljard, dan waren we al redelijk tevreden. Uh, maar het gaat over 1,7 miljard per jaar. Uh, dat betekent voor Le Vier, uh, ja, dat het ruim 10% van onze omzet uh, naar deze heffing gaat. Dus voor elke huurder van Le 4 uh, één maand huur die naar blok moet worden overgemaakt via ons. Uh, dat betekent het voor ons. En de tweede uh, is natuurlijk dat ja, die 10% van de omzet, ruim 10% van de omzet, en dat stijgt ook nog... Uh, dat we dus heel erg sterk naar alles moeten kijken wat, wat ons geld kost. Maar, maar als we, als we zeg maar een absoluut bedrag daarop kunnen plakken... wat gaat het uw woningcorporatie kosten? 17 miljoen per jaar. En uh, nou, wat we nu doen is, uh, uh, we zijn uh, de organisatie heel erg aan het afslanken. Uh, ongeveer een kwart van de kosten zullen we uh, snijden. Dus dat betekent ja, toch denk ik voor, uh, voor meer dan 100 mensen bij de vier uh, dat ze ander werk zullen moeten zoeken. Uh, dus dat is wat we kunnen doen. Dat levert ongeveer 12 miljoen op uh, in 2017. Uh, en voor de rest kijken we natuurlijk heel kritisch naar onze investeringen. Uh, of het onderhoud goedkoper kan. Uh, of we uh, inderdaad kunnen blijven uh, sloopnieuw bouwen. Of dat we slimmere dingen moeten verzinnen. Dus dat ja, al die dingen... Uh, dus een corporatie is in zekere zin een, een simpel ding. Uh, we geven geld uit aan rente. Dat zijn de dingen die in het verleden zijn gedaan. We geven geld uit aan uh, onderhoud. En we geven geld uit aan ons eigen bedrijf. Mm -hmm. En daar, daar kijken we allemaal kritisch naar. Ja. De dubbeltjes moeten worden omgedraaid. Maar uiteindelijk zal toch die huurder extra huur moeten gaan betalen. Want u moet het wel doorberekenen, want alles is niet meer te betalen. Uiteindelijk is er maar één inkomstenbron voor een corporatie, en dat is de huur. En we kunnen natuurlijk ook woningen proberen te verkopen. Dat is, we werken in een groot deel van ons gebied sprake van bevolkingsdaling, dus daar is verkopen heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk is natuurlijk al het geld dat bij een corporatie binnenkomt is huur. Ja. Nou gaat u dus vanmiddag stemmen. Maar u wilt eigenlijk toch nog iets anders. Want het voorstel ligt, uh, wat nu op tafel ligt is als volgt. Tot 2020 gaat deze heffing gelden. Maar u zegt, nee, maak dat korter. Als de crisis voorbij is, dan moet die heffing ook van tafel. Dan kan ik niet voorspellen wanneer de crisis voorbij is. Nee, maar. niemand. <laughs> nee. Maar we hebben wel gezegd, van, uh, er is uh, in de zomer uh, tussen Blok en uh, Edis afgesproken... Uh, van, we accepteren dit als, uh, als verdongen feit gedurende deze kabinetsperiode. En wij hebben gezegd, van, werk het dan ook zo uit. En laat niet in de meerjarenraming van het kabinet staan. Hmm. Dat... Zijn, zijn de woningcorporaties zijn ze een beetje eensgezind? Willen ze dat allemaal? Uh, kijk, uiteindelijk is er denk ik niet één corporatie die zegt... Uh, hoe we mogen uh, verhuurders even betalen. Niet één. Uh, waar het over gaat, de discussie, is de, is de, uh, de tactiek. Is even dat voldongen feit, uiteindelijk zal het kabinet bepalen hoe het gaat. En uh, uh, Wij willen natuurlijk heel graag in gesprek blijven met het kabinet en met de huurders. En dat, uh, ja, over hoe dat het beste kan, daar verschillende meningen enorm over. Ja. Tot slot, uh, kort, u gaat uh, naar de jaarbeurs. Daar wordt vanmiddag flink vergaderd en gestemd. Ja. Wat verwacht u? Ik verwacht dat uh, in grote meerderheid de corporatie achter onze motie kan, zal gaan staan. En die houdt in dat het over betaalbaarheid moet gaan en over beschikbaarheid. En uh, dat een groot deel van de, uh, van de corporatie daarachter zal gaan staan. En dat uh, we accepteren dat die heffing er tijdelijk is. Dat verwacht ik. Tot zover. Uh, er wordt nog flink gestemd vanmiddag in Utrecht. En of die huren omhoog gaan, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar met hoeveel, dat, dat wachten we nog maar eventjes af.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 Het is half negen geweest. We gaan naar Dorot meegens met het laatste nieuws. De vakbonden zijn boos op Holland Casino. Het staatsgokbedrijf wil miljoenen besparen op arbeidskosten. Nu het onder curatelen van de banken staat. De schulden van Holland Casino zijn sterk opgelopen. Korte termijn zal de schuld 100 miljoen zijn. In totaal wil Holland Casino 36 miljoen euro besparen op personeelskosten... door het versoberen van de arbeidsvoorwaarden. En daarnaast moeten er opnieuw mensen weg. Een derde van de leden van criminele jeugdgroepen heeft zich sinds 2000 ontwikkeld tot zware crimineel. En nog eens een derde houdt zich bezig met kleine criminaliteit en is in een aantal gevallen veel pleger. Dat blijkt volgens trouw uit het onderzoek jeugdgroepen van toen. Het onderzoek wordt vandaag gepubliceerd. De onderzoekers gingen de gangen na van drie jeugdgroepen uit Amsterdam, Utrecht en Dordrecht. De leden daarvan begonnen op jonge leeftijd met intimidatie en ze veroorzaakten veel overlast.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 De groep gebruikt het nu als tijdelijke noodopvang. Ongeveer 180 asielzoekers zwerven al ruim een jaar door de stad. Maandag moesten ze weg uit de Vluchtflat, een geklaard kantoorpand waar ze zaten sinds mei. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin krijgt prachtige zonsopgang toegestuurd via Twitter door luisteraars. Bijvoorbeeld bij de Haringvlietbrug. Ziet er mooi uit, maar ondertussen daalt de temperatuur. Richting Vriespunt gaan we zo'n beetje aan de grond. Dat was het vanochtend vroeg, Lara. Inmiddels heeft het zonnetje ervoor gezorgd... dat de temperaturen weer een paar graden gestegen zijn. Dus iedereen die het geluk heeft dat hij om half negen op de fiets gaat... in plaats van half acht, ja, dat scheelt toch een graad of drie. Aan de neus. Ja, dat, ja. dat voel je toch. <laughs> dus, uh, en die, die mooie zonsopkomst die werd vooral veroorzaakt... door de hoge sluierwolken die boven het land liggen. En die sluierwolken zijn weer een teken dat we een weersverandering krijgen. In de buurt van uh, Bretagne en Normandië regent het op dit moment. Daar is er uiteraard ook veel meer bewolking. Die wolken die trekken richting Nederland... En de buien ook. Betekent dat we in de loop van de middag vanuit het zuiden de bewolking te zien toenemen. En de eerste regendruppels kunnen in Zeeland tegen de avond vallen. Breiden zich in de avond heel langzaam over het land uit. Dus iedereen in het oosten en noorden houdt het tot middernacht droog. Verder temperaturen vandaag in het noorden 14 graden. En in het zuiden wordt het een graad of 18. Oké, okay, nou we gaan zo langzaam richting het weekend. Even kort, hoe ziet dat eruit? En morgen nog wisselvallig, maar wel warm. 18 tot 22 graden. En in het weekend komt er een hoog drukgebied weer in de buurt. Zien we de wisselvalligheid afnemen. Temperaturen rond de 17, 18 graden. En weinig wind. Dus Kijk, ik denk zo. een prima weekend. Daar tekenen wij voor. Michiel, dank je wel. Door naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Net 260 kilometer, dan ja. houden wij ons hard vast. Ja, 270. Ik zit dus ruim 100 kilometer boven mijn begroting. Ik krijg het niet sluitend. Hoe gaat u dat op? Uh, ja, nee, dat ja, ik, ik heb ook medewerking nodig van de automobilisten hier en daar. Maar ja, als je ja, hier en daar aanrijding hebt, dan houdt het gewoon op. Uh, bijvoorbeeld op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... daar staat tussen knopend Keres Heide en Rooster 10 kilometer. Bij Rooster zijn nu twee rijstroken dicht. Wel goed nieuws voor de gebruikers van de A9... ook maar richting Amstelveen. Daar zijn alle rijstroken wel weer open... maar het is nog steeds tussen Knoopend Kooijmeer... en de Wijkertunnel 14 kilometer eh, afzien. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en Knoopend Ouderijn 10 kilometer langzaam rijden... heeft voor een deel ook te maken met problemen... met de verkeerslichten onderaan de afrit. Op de A16 Breda-Rotterdam... voor het knooppunt de bresseplein zo'n 6 kilometer. Dat heeft weer te maken met de file op de A20 Gouden... richting Hoek van Holland. Bij rotterdam krooswijk 7 kilometer. Eerder vanochtend reden daar twee vrachtwagens tegen elkaar... Die staan nog steeds op de rechterrijschok. Worden pas na de spits geborgen. En ook veel vertragingen op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Asten en Knopend Leendeheide 15 kilometer. Al 30 jaar kunt u de Playboy lezen. De Nederlandse Playboy. Voor de interviews natuurlijk. Ja. En belofte. Maakt schuld. Ja, is heel goed. Heel ja, leuke dingen. Mm -hmm. <lacht> Weet je wat? Toen de sterren erin. Nee. <lacht> oh niets.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Griekse extreemrechtse partij, Gouden Dageraad... moet het voorlopig even zonder de leider doen. Vannacht besloot de rechter de uh, politicus voorlopig in hechtenis te nemen... en dat hij daar ook moet blijven. Hij wordt verdacht van het oprichten en deelnemen aan een criminele organisatie. We gaan naar Athene, naar correspondent Connie Kees. Connie, gisteren uh, zijn andere leden van de partij op borgtocht vrijgelaten. Waarom de leider niet? Nou, kijk, de rechter hoeft uh, in deze fase van het onderzoek... geen verantwoording af te leggen van uh, de beslissing... om uh, iemand in voorarrest te houden. Maar blijkbaar was er toch genoeg reden of genoeg argumenten... om de partijleider Michal Oliakos vast te houden. En uh, ja, de inschatting hier is dat dat te maken heeft met de moord... op de linkse rapper uh, nu ruim twee weken geleden. Maar zou Michal Oliakos daar wat mee te maken hebben dan? Nou, dat is de vraag. En dat wordt natuurlijk nog onderzocht uit telefoongesprekken... die zijn afgeluisterd en die zijn uitgelekt. Uh, is in ieder geval duidelijk dat Michalodiakis... Uh, een half uur na de moord door een partijgenoot werd gebeld... en daarover werd geïnformeerd. Die partijgenoot was het hoofd van het kantoor van Gouden Dageraad... in Piraeus, in de wijk dus, waar de moord uh, heeft plaatsgevonden. En, en deze man uh, wordt ook in uh, voorarrest gehouden. Wie is deze man eigenlijk? Wat is het voor een type? Ja, het is, uh, hij, hij is de oprichter van Gouden Dageraad. Hij, uh, ja, hij, hij voert eigenlijk al met, met ijzeren hand uh, uh, deze partij aan. Uh, hij is uh, echt de leider van Gouden Dageraad. Hij heeft de partij ook opgericht volgens een uh, hiërarchische en militaire structuur. Hij bewondert Hitler. Hij ontkent de Holocaust. En ja, de partij gebruikt het Hakenkruisen als symbool. Um, en hij heeft al eerder in de gevangenis gezeten. Wegens uh, geweldplegingen. Oké, okay. nou. Uh, en blijf dus voorlopig vastzitten. Is er iemand die de rol van uh, Michal Oliakos over kan nemen als leider nou. van de partij? Ja, nou, de tweede man, uh, Christus Papas... die, uh, die wordt uh, vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Maar die zit dus uh, nu ook nog in de gevangenis. Uh, er zal uh, wel iemand uh, aangewezen worden... om de rol van de partijleder uh, over te nemen, denk ik. Maar ja, het is wel duidelijk dat uh, Gouden Dagenraad... nu behoorlijk onder vuur ligt ja. en ja, toch wel een, een klap heeft gekregen. Zou je zelfs kunnen zeggen dat de strategie van de, uh, het OM... met name justitie werkt... op dit Moment, Corny. Ja, de, gisteren was er natuurlijk enige verrassing en teleurstelling dat uh, drie parlementsleden uh, voorlopig geborgd toch uh, werden vrijgelaten. En ja, de, we zullen het zien. De, de, de justitie moet natuurlijk een behoorlijke bewijslast uh, op, uh, op gaan bouwen. Ja. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. Uh, er worden nog steeds, dat onderzoek gaat nog steeds door en er worden ook nog steeds mensen gearresteerd. Goed. Correspondent Corny Keizer houdt het voor ons in de gaten vanuit Athene. Corny, dank je wel. Ga naar jeugdwerkloosheid. Want Randstad, uit zijn bureau, beloofde precies vijf weken geleden om 10.000 jongeren aan een baan te helpen. En zo dadelijk, later vanochtend, maakt dat uit zijn bureau bekend of dat ook is gelukt. Dat project is opgezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Na vier weken stond het tellen al op ruim 6.500 jongeren die aan een baan zijn geholpen. En we gaan erover praten met hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Paul van der Heijden, Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan ze die 10.000 halen, denkt u? Dat zou best kunnen. Um, het is ook hard nodig. Er zijn uh, bijna 150.000 werkzoekende jongeren in Nederland. Dus uh, iedereen die daar een extra stapje zet is natuurlijk uh, hartelijk welkom. Um, er is een kans dat ze het halen. Maar we zullen niet weten of het zonder dat uh, misschien ook wel was gebeurd... want er worden natuurlijk altijd jongeren aan het werk geholpen door nee. bedrijven als Randstad. Dus hoe we nou precies extra aan het werk zijn geholpen door deze actie. Dat is ook een, een interessante vraag. En um, ja, we zullen moeten zien uh, hoe, hoe dat is. Ik, ik denk niet dat er nieuwe banen bij zijn gekomen. Dat is natuurlijk weer wat anders. Ja, want is, is het een kwestie van aanbod en vraag bij elkaar brengen? Was dat lastig? Was dat het grote probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt? Nou ja, dat is voortdurend een probleem. Kijk, het is natuurlijk zo dat er sowieso uh, in september veel uh, nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Uh, veel jongeren die hun diploma gehaald hebben in het afgelopen seizoen... die gaan zich nieuw op de arbeidsmarkt melden. Dus dat is altijd een bekend uh, gegeven. Er komen ook mensen bij die de partner zijn van mensen die het in hun baan moeilijk hebben... en die zich ook weer nieuw op de arbeidsmarkt melden. Dus er, is allemaal nieuwe, er zijn allemaal nieuwe deelnemers op de arbeidsmarkt. Maar... En Het probleem is natuurlijk al langer dat er te weinig banen zijn, dat uh, de werkloosheid oploopt, niet tot zo'n 8 Bij de jongeren is dat zo'n 17 mm -hmm. bij de ouderen is het ook moeilijk. Meneer Vaarsje heeft net een, een, een programma voor 55-plussers aangekondigd, uh, dus, dus de, er zijn problemen genoeg op die ja, arbeidsmarkt. Maar u zegt, er komen geen nieuwe banen bij, dus hoe, hoe creëren ze dan die, dat werk voor de jongeren? Nou ja, dat zal hier en daar een extra flexbanen erbij nemen, denk ik. Uitzendwerk is altijd tijdelijk werk. Dus het um, zijn geen, uh, geen vaste banen. Nee, om, om dat uh, te doen, uh, moeten er, uh, zoals dat heet, structurele maatregelen getroffen worden. En daar, dat, dat, daar wachten we al van op dat de daadkracht in Den Haag is erg laag, zoals u weet. Ja. Meneer van der Heijden nog even he, wat over die banen creëren. Want stel, je richt je dus op, op jongeren zoals het nu gaat. Gaat dat dan weer automatisch ten koste van een andere groep? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat, uh, dat weten we niet. We weten niet precies uh, of er uh, verdringing is van de een door de ander. Dat, uh, dat kan pas naar achterloop lijken... als je weet waar die jongeren terecht gekomen zijn. Uh, maar nogmaals, um, het is niet zo dat... er op grote schaal nieuwe banen bij zijn gekomen. Dus ja, dat moet dan wel verdwinging zijn. Op dit moment zijn er volop gesprekken gaande eh, vannacht... onder andere in het torentje over hervorming van de arbeidsmarkt. Eh, hervorming ook van het sociale systeem, bijvoorbeeld verkorten van de WW-duur. Zou dat uiteindelijk kunnen helpen voor eh, het oplossen van problemen op dit moment? Nou, dat, dat, dat kan een, een rol meespelen. Maar het belangrijkste probleem waar wij al jaren mee kampen... En het is ook op al, al, al vele keren opgeschreven door adviesorganen van de regering en zo. Dat is dat arbeid te duur is. Uh -huh. Dus uh, het is voor een werkgever erg duur om allerlei redenen. Sociale premies, de hoogte van de lonen, alles wat er nog bij komt, 13e maand, 14e maand enzovoort. Um, is, is arbeid in Nederland. Uh, erg duur geworden. Nou ja, en dan uh, weet u wat er gebeurt. Als iets als, als veel duur is, dan, uh, ga niet, uh, dan ga je het niet kopen. Maar zou dan het minimumloon omlaag moeten? Wat, wat, waar, waar denkt u? Uh, nou, dat, dat, dat, dat hoeft niet eens. Het is, het is in Nederland zo dat uh, bijna iedereen onder een CAO valt. En um, in de CAO's is het zo dat, dat het laagste loon al gauw 10, 15 procent boven het minimumloon zit. Dat, dat om handel door de vakbonden. Maar ja, het is de vraag of je daar ook iets naar moet kijken. Ja. Hm. Zouden we in dat opzicht dan wat meer naar Duitsland moeten kijken, waar ze deze hervorming een paar jaar geleden wel hebben doorgevoerd? Ja, dat voorbeeld wordt vaak gegeven. En uh, in Duitsland gaat het ontegenzeggelijk een stuk beter dan bij ons. Maar dus, ja. uh, ja, daar hebben ze geen minimumloon. <laughs> okay. Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn in sommige deelstaten wel degelijk minimumloonen. En ook in sommige sectoren wel. Dus het is dat niet is dan, helemaal zo. Dat dat is dan er, dat onderling afgesproken, bedoelt u? Niks is, ja. ja. Maar het is niet alleen concentreren op het minimumloon. Het is het, het hele plaatje van de kosten die komen kijken bij het... In, dienstnemer van iemand, en zeker bij het in vaste dienstnemer van iemand... zijn gewoon heel hoog. Dat is ook de reden waarom het flexwerk zo enorm toeneemt. Dat is ook de reden waarom de werkgevers vaak liever gebruik maken... van de diensten van ZZP'ers dan mensen in dienst te nemen. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Goed. Het was duidelijk, meneer Van der Heijden. Fijn dat u ons even te ja. woord wilde staan. Dank u wel. Joranda van der Velden bij de ANWB zit zwaar boven budget. Ja, ja dat is... Uh... Nou, het is nou eenmaal zo. Ik kan er niks, ja, kan er niks meer daar. aan veranderen. Ja. neergeslagen van. Ach ja, maar het zonnetje schijnt. En hier en daar is die wat hinderlijk voor de automobilisten... op weg naar het oosten, dus daar moet je echt rekening mee houden. Ik heb ook wel goed nieuws. De rijstroken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Roosteren zijn weer open. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren nog wel zo'n 10 kilometer. Het is in Duitsland vandaag een feestdag. Hier en daar zie je wat meer verkeer ook richting Nederland. Onder meer op de A12-Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Afritbeek en knooppunt Grijsord 6 kilometer. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal. Just a glass or two Give me something fun too Rook Fraser met something in the water. Nederlandse Playboy viert vandaag een feestje. Blad bestaat namelijk 30 jaar, het wordt gevierd met een speciaal dikke uitgave en een groot feest vanavond. Model en presentatieve beertje van beer staat op de cover. Is in het blad te bewonderen. Patrick Goldstein, ruim een jaar hoofdredacteur van Playboy. Goedemorgen. Goedemorgen. Een geslaagde editie geworden. Ja, zeker. Bijna 200 pagina's dik. Uh, de shoot van Beertje. Uh, ik denk zo'n 18 BN'ers die uh, hun favoriete foto uit hun shoot uh, gekozen hebben. En natuurlijk heel veel te lezen. Ja, uiteraard. Klinkt goed. Goldstein. Goldstein. Hoe moet ik er eigenlijk uw naam uitspreken? Ja, ik doe altijd Goldstein. Het klinkt uh, Goldstein. lekker, Dat klinkt lekker deur, internationaal. Ja, ja, ja, precies. Ja. Nou, hoe gaat het met Playboy? Vindt het blad nog gretig aftrek? Uh, nou, natuurlijk verkopen we niet meer zoveel als in de, in de vroegere jaren. Maar we draaien nog steeds winst en uh, dat is het allerbelangrijkste. Mm, wat bedoelt u met wat minder dan in uh, voorgaande jaren? Nou, ik denk uh, als we de oplages van de kranten bekijken en de tijdschriften uh, 10, 20 jaar geleden... dan uh, weten we allemaal dat er natuurlijk vroeger veel meer geconsumeerd werd uh, in print dan mm. nu. Uh, ja. Dus dat is gewoon een uh, ontwikkeling uh, over de hele wereld. En wat doet u er nu aan om uh, ja, te blijven verkopen? Nou, door bijvoorbeeld dit soort edities uit te geven. Uh, door uh, onderscheidend te zijn. Dus unieke edities in de winkel te leggen. Maar natuurlijk ook digitale proberen we onze stapjes mee te pakken. Hoe doet u dat? Wat is daar de strategie? Zijn uh, uh, nou, we filmpjes uh, op, uh, op Playboy? Uiteraard, uh, alle producties die we maken... die hebben natuurlijk een print- en digitale inslag. Uh, we zo. werken... Uh, in het magazine met Layer bijvoorbeeld. Uh, waardoor we uh, ook voor de lezer digitale content beschikbaar stellen... als ze met een mobiel bepaalde pagina's scannen. Ja. Uh, we hebben wat apps gelanceerd. En uh, hopelijk in 2014 uh, uh, kunnen we meedraaien in projecten zoals Blendel, uh, waarin we dus onze content op via andere kanalen gaan distribueren. Oké, okay, dus dan kun je de interviews dus dan ook lezen via andere kanalen. Ja, ik denk, ik, ik geloof heilig in dat soort oplossingen... waar eigenlijk je persoonlijke leesgedrag uh, van jezelf... op basis van je profiel of van je vrienden uh, beschikbaar wordt. Um, ik denk dat uh, als mensen de Playboy in de winkel zien liggen... Uh, dan weten ze niet dat we heel veel tijd besteden aan uh, de interviews... Uh, de features, de achtergrondverhalen. Uh, ja, de maar daar is iedereen natuurlijk vooral in geïnteresseerd bij de Playboy. Nou ja, dat, dat uh, uh, de mensen die de Playboy kopen misschien wel. Uh, maar wat ik zeg... Geloof <lacht> u dat nou echt? Nou, tuurlijk. Het is... Het is een maanblad. Je leest okay. hem van het begin tot het eind. Je mm -hmm. kan hem even neerleggen en kijken. Dus ja, uit leesonderzoek komt wel degelijk voor... dat mensen ook onze content goed waarderen. Ja, heel okay. goed. Maar dat zijn allemaal internetactiviteiten, digitale activiteiten. Dat is eigenlijk de concurrentie van uw eigen papieren versie. Blijft die wel bestaan? Ja, uh, ik, duur, geloof, ook? ja ik, ik ben geen, uh, geen toekomstvisionair uh, dat ik dat weet. Want dan was ik waarschijnlijk om tussen CEO uh, bij ons bedrijf geweest. Uh, maar ik denk wel dat er een bepaalde printmedia overblijven. Uh, het schap ligt natuurlijk overvol op dit moment. Uh, en ik denk dat de sterke belangrijke uh, merken uh, voor de liefhebbers overblijven. Misschien luxe producten misschien niet. En ik denk dat het digitale kanaal juist prima aan kan vullen, doordat uh, mensen in contact komen met content... die ze anders waarschijnlijk niet gezien hadden... en op basis van hun persoonlijke interesse juist wel uh, te zien krijgen. Ja, content die mensen anders niet gezien hadden. Uh, ik... Ik moet alsmaar denken aan Patricia Pai, die uh, bij u in het blad te zien was. Is dat nou waar mensen op zitten te wachten? Nou, ik denk als je een, uh, een kleine Google-analyse uh, doet... dat jij uh, verbaasd zal staan hoeveel mensen er dagelijks zoeken naar uh, bekende nou, Nederlanders. Ja. Dan wel niet naakt of niet naakt, uh, of andere uh, pittige content. Uh, dus ja, ik denk dat daar uh, altijd een markt voor zal zijn. Komt ze nog een keer? Want ze wilde zelf wel, geloof ik, hè? Uh, laten we dat uh, tegen die tijd even goed bekijken. Wie, wie staan er nog wel op de rol? Nou, bekende uh, Nederlandse. Uh, nou, heel veel. Ik, we hebben in, in, uh, in Nederland een overschot aan mooie vrouwen. Dus daar zal nooit genoeg aan zijn. We ja, toe. genoeg namen. Ik bedoel... <laughs> ja, genoeg uh, namen, ja. Overal zijn top tientjes en dan sluit ik me altijd weer aan. Nou, uh, radiovrouwen radio-vrouwen die uh, misschien in de Playboy yeah. komen? Uh, we hebben volgens mij wel eens gesprekken gehad met, uh, met bepaalde dj's, ja. Oh, ja. Hmm. Maar ja, de dame in kwestie moet natuurlijk ook willen. Hè? Ja, ja, ja, snap ik. Nou ja, spannend. niet heel onbelangrijk. Nee, nee, je kunt ze niet dwingen. <laughs> nee, Patrick Kolstein, nee, veel plezier met het uh, feest. Dank je wel, dat gaat zeker lukken. Dat denk ik ook. Dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Belgische enclave Baarle-Hartog vreest dat de fusieplannen van de buurgemeente Baarle-Nassau de onderlinge samenwerking in gevaar brengt met de VRT. De gemeenteraad van Barle nassau keurde gisteravond een ambtelijke fusie met twee buurgemeenten goed, zowel het extra werk en dus extra kosten voorkomen. De gemeente heeft geen plannen voor een volledige fusie, toch denken de buren in Baarle-Hartog dat het straks onmogelijk wordt om nog dingen geregeld te krijgen. Zo zegt de voorzitter van de werkgroep Nassau. De grens loopt als een lappendeken door het dorp Braile, Dus of we nou willen of niet, we zijn echt op elkaar aangewezen. Goede samenwerking is volgens mij altijd beter met elkaar... dan met omliggende gemeenten die ons niet begrijpen. Belgische kranten Morgen schrijft over het loonplafond... dat is ingevoerd bij overheidsbedrijven... aan de hand van het salaris van premier Di Rupo. Vergelijkbaar met onze balken en de norm inderdaad. Bij de laatste ronde topbenoemingen... is de salarisgrens van 290.000 euro ingevoerd voor de hoogste bazen. nu blijkt zijn er bij die bedrijven nog altijd 50 directuren... die meer verdienen zijn de directeuren en de kaderleden die vaak net onder hun CEO opereren... en die, door de maatregel, nu dus meer verdienen dan hun hoogste baas. De overheid ziet geen mogelijkheden om deze salarissen zelf aan te pakken... maar hoopt dat de bedrijven zelf daar snel werk van maken. Dan naar Rotterdam. Het havenbedrijf plaatst volgens RTV Rijnmond... 30 nieuwe apparaten in de regio om stankoverlast tegen te gaan. In deze elektronische neuzen zitten meetinstrumenten... die veranderingen in de buitenlucht meten. En op die manier moet stank sneller worden opgemerkt. Gegevens worden door de Milieudienst vergeleken... met meldingen van klagende bewoners. En op die manier kan dan de bron van de stank sneller worden gevonden. De Chinese overheid probeert de toenemende stroom... Chinese toeristen in het buitenland wat manieren bij te brengen. Het heeft een gids gemaakt waarin staat... hoe Chinezen zich zouden moeten gedragen in het buitenland. Nou, Sky News heeft de gids in handen. Het doel van de gids is om stereotypen asociaal gedrag de kop in te drukken, waardoor Chinezen een slechte naam krijgen. Zo staat er in het 64-pagina's dikke boekje met illustraties dat je niet mag plassen in een zwembad. Oh. Nou, verdere tips zijn niet in het openbaar in je neus peuteren, geen reddingsvest te stelen <lacht> en geen voetdruk af te laten op de wc-bril. Nou, okay. Goeie tips. Inderdaad. Nee, Zo dadelijk hoort u in onder andere het journaal meer nieuws over Holland Casino en de situatie daar. En uh, ja, wij praten u bij over uh, de medische zorg voor asielzoekers. Die zou beter moeten. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Blijf luisteren. Morgen in vrijdagmiddag. Laat.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.